Ontbijt hem klaar, maar de deur ineens bij het de slaat, zichzelf op straat het haal. De kachel uit de toetjes koud je op de maten aan schaal. De blauwe brieven over Je krijgt het een feest, maar ja, dan denk je af en toe. Ik wil weer naar de moeder toe. toe, toe. Doe. doe dan wat je hartje ingeeft. Maar als je dat dan nou doet, ja! leef op de leven met stralende lach Het is als een kort, dus geniet maar. Zorgen of zijn, het leven is mooi, mooi voor jou. Vandaag. En denk dat ik naar huis toe ga. Word je voor je kop gestoten Heeft je vrouw opeens besloten? Wil maar maar eens toe te laten Want met hem viel wel te praten Ten in de kroeg nog net een blonde Wat is dat toch eeuwig zonder ja, denk je af en Ik wil weer naar Ja, want donderdag is het zover. Donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 mei 2010. Staan de toppers weer in de arena, hè? Ja, dat klopt. Nu, maar nu is het zover. Entertainment for You. Ja, dat gaat ook weer beginnen. Vandaag. Aflevering al... 20. Jubileum. <laughs> Ik zet weer even een streepje op de muren achter me. En dat betekent dus aflevering 20 van Entertainment for You. We zijn alweer. Twintig keer 20 live weken. geweest. Niet te geloven. Mensen worden ons nog steeds niet zat. Dat vind ik nog het bijzonderst van alles. <laughs> in ieder geval hartelijk welkom bij Entertainment for You. Hier op CFM Zandvoort. Van 5 tot 7 Live entertainment op uw radio. Met leuke artiesten live in de uitzending. En uh, natuurlijk onze grote vrienden Roy en Rudy. Ja, goedemiddag. Hoe gaat het? Nou, met mij gaat het goed. Met jou? Ja, hij gaat uh, op zijn gangetje. Is, is... Ik ben net anderhalf uur wakker, hè? <laughs> ja. Lekker uitgeslapen. Hij is nog een beetje aan het puberen, hè, onze Rudy? Ja, de... hey, ik ben uh, 18. Het <laughs> is al bijna voorbij, hè? Het <laughs> is al bijna voorbij. Het <laughs> is bijna voorbij. Maar, maar in echte, ieder geval... echte mannen die het laat maken, staan er ook vroeg op. Ja, uh, daar ben ik niet van. <laughs> daar ben jij niet van. <laughs> ja. Maar nu even to the point. Welke point? point? Van de point van Oké. Okay. Maar in ieder geval, wat er staat er te gebeuren bij deze Entertainment View, Pascal? Nou, we hebben straks uh, Tigo live in de uitzending. U zult zeggen, Tigo. wie is dat? Nou, het is een, uh, een artiest die zeker uh, bekendheid gaat krijgen in de aankomende tijd. En uh, jij ja, ja, had ook nog een paar leuke mensen voor in de uitzending. Ja, whatever, whatever. <laughs> Shakira. Nee, deze koptelefoon is goed. Ik zet hem snel af. Maar um, in ieder geval, uh, ja, whatever van de X-Factor hebben we gewoon in de oh. uitzending zo meteen. Dus, uh, oh. hey, over de wel... X-Factor. Ja. Sumera eruit. Niet normaal. Huh? Echt. Ik, ik, ik was verbijsterd. Sumera? Ja, Sumera? Sumera eruit. Ik ben blij. Hey, hey. Eindelijk. En weet je wie erin blijft? Kevin. Kelvin. Ja. En ja. nou, uh, Donnie dan. Donnie, was Donnie, Donnie, Donnie was moet eruit. Donnie was nee echt man. Echt. Echt. Ik Dag. Ik ben voor Donnie. Donnie moet winnen. En ik vond Kelvin echt nee. zo slecht. Donnie is snap. Rebecca en de popstars. En ik snap nee. echt niet. Dan mag, mag ik even mijn beweer, verweer afmaken jongens. Gaan. En ik snap echt niet dat de jury voor Kelvin heeft gekozen. Boe. Bij Gordon, snap ik het. Gordon, man. Ja, dat is uh, vrij duidelijk. Dat is een pikje Maar, uh, maar die, hoe heet die man? Ik ben zijn naam altijd kwijt. Die andere... Erik van Tijn. Erik van Tijn. Die uh, hem boven Sumera maar, koos. Echt, ik snap het helemaal waar. niks van. Maar heb je Kelvins optreden. Dus ja. dan kan je niet zeggen dat het je, slecht was. Vond je dat goed? Ja, nou, ik Ik heb, vond het, ik, echt goed. Ik heb hem uh, in dat hele optreden niet één keer de juiste toonhoogte nee, gehoord dat, dat, dat is niet waar. <laughs> nee, ja, het is echt zo. Je moet wel objectief blijven Pascal. Ja, ik blijf ook objectief. Want uh, Donny heeft de uh, afgelopen twee uh, liveshows natuurlijk niet gedaan wat hij nee. moest doen. Nou, en um, ja. en, en, uh, en uh, Sumera, oké, okay, die is wel goed. Maar ik vind haar niet de artiest. Ik, ik ze, vind is als beetje, ik, ze is zo arrogant, als wat al? Ze is een al? beetje arrogant, hè? Oh, nee, ja. juist niet. Het is gewoon puur verlegenheid, jongens. Denk je dat? Dat oh, denk jij? Ja, dat weet ik zeker. Dat weet ik echt zeker. Okay. Nou, ja, goed, afgelopen. Ik, eh, ik zal mijn mond houden. Ik pak even een stuk plakband. Ja, doe dat maar. Dan... He, he. Eindelijk. Plakken. eindelijk. Plak wat een rust nee. op de radio. Slakke. Oh, okay. Nee. <laughs> Hij doet nog ja. echt ook uh, mensen. Nou, uh, afgelopen week uh, is er natuurlijk best ja. wel een heftig weekje geweest. We hadden natuurlijk eerst natuurlijk, uh, 5 mei, dat drama dat hebben we vorige week al besproken. Ja. Maar, maar nu gaan we weer even hey. de plakband van je mond afhalen. En dan gaan uh, ah, ah, we het over ik het tegen haar. volgende ah. onderwerp ik hebben. Bij mijn neus nou, Natuurlijk de vliegramp, hè? De, de vliegramp, iets heel ergs. Ja, ik, uh, ik kwam van mijn werk af. En het was al zes uur s morgens gebeurd daar. Uh, niet hier, hier. Ik weet niet wel hoe laat het toen was. Maar wel heel erg, toch? Ja, en één Nederlands ja. uh, overlevende. Een jongetje van negen, Ruben. Ja, en hoe dat. Weet je wat ik zo uh, erg aan het verhaal vind? Ruben is de enige overlevende. zijn ouders kwijt. Alles is dus kwijt. Geestelijk is dat zo erg. Ja. En, en, um, en dan gaat de telegraaf hem gewoon bellen. Ja, daar zijn ook weer allerlei dis discussies yeah. over en uh, Telegraaf zegt nu weer dat de dokter het telefoon aan Ruben heeft gegeven. Telegraaf heeft ook weer zijn excuses aangeboden, dus... Uh... Maar ik vind het alsnog een belachelijk puntje. Gaat nee, maar het niet het, bellen. Het is alleen maar goed dat die jongen vandaag is aangekomen in Nederland, want in Nederland weten ze wel hoe ze de pers buiten de deur houden. Dat weten ja. ze in Libië niet. Nee. Dus die jongen die zit nu veilig in Nederland en zal niet meer lastig gevallen worden door media. Nee, maar nee, uh, ja. Voorlopig niet. Nee. Voorlopig niet. Wat uh, ook nog wel nogal iets is dat de uh, entertainmentwereld ook uh, geschokt is. Hè. Uh, we hadden vroegere zangeres, een meidengroep, hè, wow. genaamd Wauw. Wow. Echt, echt Wauw was dat. En uh, ja, Nicole, de zangeres die in die meidengroep zat, die is uh, ook uh, helaas overleden door dat ongeluk. Ze, ze, even een, een klein stukje. Hadden, wacht, wacht even. Ze hadden. Um, Plannen voor musicals, ze had audities gedaan als ik op haar hives. En uh, er stonden nog wel wat grote dingetjes te komen, maar ja, die hebben ze allemaal niet af kunnen maken. Maar dit is uh, eventjes een klein fragmentje van Woude, weet u precies wat het is? Het ik ben een beetje op de Nederlandse Spice ik ben de ik de ja, dat was toen de tegenhanger van de Spice Girls. Oké. Okay. Ik maar naar het TMF-logo kijken. Oh ja. Yeah. Yes. Ja, in ieder geval uh, weer iemand in de entertainment-industrie min entertainment uh, minder, helaas. <coughs> nog even wat leukers. We hadden het er net al over de toppers. Echt. Aan de, deze week uh, flink uh, knallen. Deze week werd er ook al bekend gemaakt dat er een Kersttoppers uh, gaat komen. Ook nog? In een kleinere versie. Oké. Okay. En ehm. Um, en dat is al heel erg leuk en we zullen vandaag in Entertainment view zeker even wat meer uh, aandacht besteden aan de toppers. Ja. Uh, met diverse liederen uit uh, de afgelopen uh, jaren, hè? want er zijn vijf uh, CD's uitgebracht, dus vijf concerten. Dit is alweer de zesde concert en dit keer met vier toppers. Ik ben benieuwd hoe het is. Jij gaat trainen hè, Rudy? Ik ga donderdag ga ik erheen met de hele groep. Dus ik heb er ja, erg zin in en ik ben benieuwd, maar toppers kennen dan wordt het natuurlijk wel erg gezellig. Ja, zeker. Ze gaan ook heel veel leuke nummers en dingen doen. Ze hebben het al een beetje verklapt uh, vandaag. Vertel. Uh, nee, dat ga ik zo meteen aan Henry overlaten. Oh, oké. Okay. Want Henry heeft zijn shownews aan de toppers aangepast, dus okay. dat is wel heel veel leuk. Oké, okay. hartstikke leuk. Nou ja, we zullen verder met muziek. Dat is altijd leuk. Want uh, nou, we hebben eigenlijk nog veel te doen deze uitzending. Natuurlijk meer over de toppers straks. Maar eerst even naar Van Velsen. Dit is Shine, A little light. Het nummer kwam in 2007 uit, Zo'n een tijd geleden. Een van de eerste nummers van Roel van Velsen, Shine a little light. En die doet hij veel live en dat is uh, erg leuk, Oké. Okay. Hey, gisteren uh, was op de televisie te zien dat Frans Bauer in een roze limo achter in de kofferbak in een bubbelbad zat. Nou, het was niet op de televisie, het was op de radio bij 3FM. Het bij, was ook op de televisie. Was het ook op de tv? Ja, ik, ik heb het op de tv gezien. Oké, okay. Nou, dat was ook op de tv, maar het werd ook live uitgestonden bij uh, Koen Zwijnenberg. Koen en uh, ja, dan ging Frans Bauer met zijn fans in de bubbelbad ja. met kleren aan, hè? Ja, hij ging met kleren aan, maar zijn fans... Uh, ja, sommigen had ik liever gewild dat ze hun kleren aan hadden gehouden. Ja, maar er staat ook een hele knappe bij. De oh, meest Gelderland of zo. Oh, die heb, ik, die heb ik dan gemist. Oh. Maar goed, Frans Bauer in een bubbelbad en wij hebben hem eventjes uh, erbij gezocht. Ja, wij gaan hem even draaien. Hij gaat over Zandvoort, hè? Gaat hij over Zandvoort? Ook een stukje, Luister maar goed. Oké, okay, we gaan goed luisteren. Dan gaan we lekker dansen. Oké, okay. tent op En chillen, nou dat lijkt me echt wel wat Oh, mijn flatje en een veel te klein balkon Droom ik van de zomerzoon Ik kijk naar buiten, de vogels fluiten En de regen die slaat ritmisch op mijn ruiten Ik kijk op Google, om iets te boeken Want wat heb ik hier?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 Balkon, droom ik van de zomerzon? Voor een samba, aikaramba. Nee, ik hou het niet meer, heel mijn hart gaat tekeer. Een merengue, oh te gek, hè? Krijg de kriebels, te dus zing ik maar weer. Samen lekker in een warme bevelpad, leeg chillen, nou dat lijkt mij. Ik van de zomerzon. Samen lekker in een warme bootje lekken chillen, nou dat lijkt me echt wel wat. En een veel te klein balkon Rook ik van de zomerzon Voor een samba caramba. Nee, ik hou het niet meer Heel mijn hart gaat ik. En een veel te klein balkon Droom ik van de de zon Droom ik van de de zon Lekker chillen in een bubbelbad ja, ja, Die kunnen we een we we mooi achteraan gooien Chillen in een bubbel, bubbel, bubbel Ken je hem nog? Ja, Chillen, is chilly ook chilly ook in een tijdje Het was een heerlijk nummer hey, uh, Onze eerste artiest hebben we live in de uitzending Ik zeg, uh, goedemiddag Tigo. Goedemiddag, Pascal. Goedemiddag. Goedemiddag. Hier Goedemiddag. Uh, bij mij ook Rudy en Roy. Welkom in onze uitzending. Dankjewel, dankjewel uh, jongens. Wij bellen jou met een uh, reden. Jij hebt uh, zojuist een uh, single uitgebracht. Ja, klopt. En uh, daar wouden we het even met je over hebben. Ja, leuk. Vertel, hoe is hij tot stand gekomen? Ja, ik zing al een tijdje. Mm -hmm. en, uh, ja, goed, ik wil graag uh, een singeltje uitbrengen uiteraard. Ja. En... Uh, omdat ik enorm fan was van Arnie Jansen. Oké. Okay. Dacht, dacht, ik dacht, laat ik dit nummer eens coveren. Oké, okay, dus het is een cover van Arnie Jansen. Ja, het is een cover van Arnie Jansen. Oké, okay, ja, die heeft hele mooie nummers gemaakt. Klopt, klopt. Dus klot. Dan, dan heb je wel een goeie. Ja, klopt. Ja, dat dacht ik zelf wel. <laughs> ja, nou, ik ben het helemaal met je eens. Wat heb je hiervoor gedaan? Ben je al met singles aan de gang geweest? Of ben je voornamelijk een kofferartiest geweest? Nou, ik ben voornamelijk een kofferartiest geweest... En, uh, ja goed, feestjes, partijen, kroegjes, ja je kent het wel. Mm -hmm. He, en, uh, ja goed, ik, ik had het nummer gehoord en ik, ik, uh, ik, ik ben er zo diep door geraakt door dat nummer... ...dat ik uh, zeg, ik ga dat coveren. Mm -hmm. Ik ben ermee naar uh, DJ Goldfinger gegaan, Willem van der Heijden. Ja, en, uh, dan, uh, dan zit het goed hè? Ja, ja, dan, dan moet het goed komen hè. Ja, bij hem, bij hem alles wat hij aanraakt, wordt letterlijk goud. Heb je ook ja. met Arnie Jansen zelf gesproken daarover wat zeg je sorry? Heb je ook met Arnie Jansen zelf Arnie. daarover gesproken? Nee, helaas ging dat niet. Dat ging niet. Oh, man is al overleden. Ja. ja. ja. Oké, okay, ik stop ermee. Ik ga naar huis. <lacht> ik ga naar huis, jongens. Onze collega's. Dat is, uh, niet <lacht> helemaal ik ben niet op de hoogte. Hé, hey, uh, jongens. Fijne avond. Oei. <lacht> <lacht> nou ja, zo, zo hoor je. Iedereen maakt wel eens een foutje. Ja, natuurlijk. Hé, hey, maar uh, bij, uh, je bent dus bij Goldfinger terechtgekomen en daarna bij ja. Berk. Dus uh, wat dat betreft uh, gaat het de goede kant op. Ja, nou weet je wat, uh, ik had hem dus, uh, we hadden dus ingezongen in de studio bij uh, Welon. Mm -hmm. En uh, Welon was hem aan het afmonteren en uh, meneer Van den Berg komt toevallig binnengelopen. Oké. Okay. Ja, goed, ik, ik, ik ben uh, nog een uh, onbekende artiest uiteraard. Mm -hmm. En hij zegt, ja, joh, wie is dat? Nou, zegt Welon, dus die en die. En op een gegeven moment, is het een kwam het ander. En... Ik uh, geef, kreeg gisteren middag telefoon van, hem, uh, van meneer van den Berg dat ik uh, in de mega top 100 ben binnengekomen op plaats 84. Kijk, nou dat is toch een mooi begin. Gefeliciteerd. Tevreden. Ja, voor, ja voor, voor, een, voor een eerste single en dan in de mega top 100 komen, dat is, uh, ja. dat is toch wel erg sterk. Ja, dat vind ik dus ook. Dus uh, ik, ik ben er heel erg gelukkig mee. Dat kan ik me goed voorstellen. Ik heb gisteren ook nog extra een paar pilsjes gepakt uiteraard. <laughs> dat doe je goed. Ja, om het te vieren, joh. ja. Hé, hey, maar uh, hoe loopt het met de optredens? Begint dat ook flink aan te trekken, of niet? Ja, best druk. Alleen, ik heb op dit moment... Uh, leek heel eventjes uit de running. Een weekje, omdat ik dus uh, afgelopen woensdag... ...heb ik een operatie moet ondergaan aan mijn armen. Oké. Okay. En uh, ja, maar in ieder geval... Uh, ...behoorlijk druk. Ik heb er al uh, verschillende staan. Ja, klopt. Oké. Okay. Ik hoop dat het met je armen allemaal meevalt. Ja, hoor, dat komt allemaal goed. Dat komt allemaal goed. Oké, okay, dat is het belangrijkste. De gezondheid gaat boven alles. Ja, dat klopt. Oké. Ik ben het mee eens. Hé, hey, wij gaan jouw single even draaien. Dat sowieso. En we zouden het leuk vinden om je op de, ja, een beetje te volgen. Dus uh, als je nieuws hebt, laat het ons ook even weten. Ja, nee, dat is goed, joh. En als je in Zandvoort bent, ben je altijd welkom hier uh, in, uh, in de studio. Hartstikke leuk. En we vonden het gezellig even met je gesproken te hebben. Ja, ik vond het ook super gezellig. Nou, uh, gooi, gooi nog even gauw je, je website door de eter. En uh, kondig daarna je eigen single aan. Dan gaan wij hem draaien. Nou, de website die is, nog, uh, die is nog in aanbouw. Oké. Okay. Dus, maar we kennen er nog allemaal vrienden worden op, op, op Hives, uiteraard. Tuurlijk. Tigo, Tigo Nendels, ja. hè? Ja, gewoon Tigo Nendels invoeren op de Hives zoekmachine. En uh, je komt er van ergens uit. Oké. Okay. En uh, ja, ik zal hem er even aankondigen dan, hè? Ja, graag. Omdat ik van je hou. Tigo Nendels. Daar komt hij. Tigo, bedankt, hè? Dankjewel, hè. En een fijne avond. Ja.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 jij ja, dan eindelijk in mijn armen, dan koel ik langzaam af. Als jij me zachtjes zegt, ik heb je lief Bij jou schat laat ik alles staan Ik wil met jou door het leven gaan Omdat ik van je hou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 Ik sta in prudent lang en denk is wanneer kan ik je weer zien. Leg jij dan eindelijk in mijn armen, dan koel ik langzaam langzaamaan. Als jij me zachtjes zegt, ik heb je lief. Zie FM, al twintig jaar, het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het alleen op Zie FM. Twintig jaar ZFM. ZFM. Well, I and I water in Across the border, and I think about all the things, and in my head. daar achternaam wel eer aan, hè? Winehouse. Ja, ja. Suipschuip. Het is niet alleen een winehouse. Drugshouse. Amy Winehouse en Valerie hier bij ZFM. Blijf lekker. Blijf lekker nummertje, Ja, ik ja. hou er wel van. Hé, hey, ik heb een... Uh, ik heb een, misschien een leuk nieuwtje... Ik, uh, ik denk dat het leuk is om naar de ultieme uh, WK-hit op zoek te gaan met Entertainment for You. Dat lijkt me leuk. We hebben hier dan onze eerste singeltje al binnen. Hè? De drukkie voor uh, mijn ja. uh, clubpie. Heb je heel eventjes in je? Even een klein fragmentje. Uh, ik stel voor uh, dat er vanaf nu alle entertainment mensen uit Nederland... die een WK-hitje hebben geschreven voor dit jaar... Uh, die lekker mogen opsturen naar Roy Apenstaartje, ZFMZandvoort.nl of gewoon bij www.entertainmentforyou.nl fm.hives.nl eventjes een linkje achter te laten en dan gaan wij uh, steeds fragmentjes laten horen. En dit is er eentje van. Deze blijft wel in je kop hangen. Net zoals Cineke. Ja. Heb je het gezien bij TV-kantine? TV Geweldig. Een een een voor oranje een drugie, een drugie, een drugie ja, en dat is Drukkie uh, Co. Uh, met uh, Drukkie voor oranje. Een drukkie is uh, niet een knal voor je bek, hè. Want dat wil ze juist voorkomen. Gewoon een lekker knuffeltje. Een ander woord voor knuffel. Je, je hebt ook andere woorden voor Drukkie's. Ja, maar, ik zat aan de wc te denken. Ja, <laughs> maar dit is een drukkie. Lekker vasthouden en zo. En uh, ja, dus heb je een WK-hitje mail hem gewoon eventjes, of uh, via Hives. En dan uh, komt het helemaal goed. En dan volgende week doen we later er gewoon, uh, laat Pascal er vast wel een paar horen. Er bestaat ja. ook een WK top 100, hè? Ja. Nou, zoiets gaan wij dus ook doen. Maar wij gaan op zoek naar de ultieme wk hit En dat is dit jaar niet Siva Hollandia. Hij komt wel weer opnieuw uit. Ja, ja. hij zou ook contact met ons opnemen. Ja, als ik uitkwam. ga hem deze week even bellen. Dus uh, dat komt uh, helemaal goed. En uh, ja, wij gaan in ieder geval op zoek naar de ultieme wk hit nou, ja, dat lijkt me een goed plan, toch? WK top 100. Even kijken zo meteen. Kijk welke nummer 1 staat. Nou, wie Ik, denk wij je? André Haas, wij houden ja. van oranje. In ieder geval deze en die is een toontje lager. En stiekem gedanst. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht wat om me heen. Niemand om me even op te vangen.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 De tent uit. Ja, dit komt van een nieuwe album van Direct. Die is gisteren uitgekomen en ik heb hem meteen gehaald. Het heet This Is Who We Are, zo heet het album. En dit nummer heet Natural High. En is er staan uh, denk ik meerdere potentiële nieuwe hits op van Direct. Oké. Okay. Ik vond de laatste single van hun, vond ik erg goed. This Is Who We Are of Times Are Changing? Uh, times Are Changing. Ja, ja, die is goed, hè? Dat vind ik echt. Ja. Ik ben niet zo'n Direct fan, omdat ze ja, zijn een beetje hard. Ik ben toch een beetje meer van de soft muziek. kan Ja. <laughs> Hey uh, jongens, um, ja, gisteren waren natuurlijk uh, de live shows weer van de X-Factor en bij de live shows hoort ook een uh, backstage uh, tv-uitzending, maar dan op internet hè. Ja. En uh, ja, wie dat uh, presenteerde, dat zijn uh, ex-kandidaten van X-Factor, uh, natuurlijk whatever. En wij hebben Eva aan de telefoon. Goedemiddag Eva. Hallo. Hey. Nathalie is er eigenlijk ook. Wat zei je? Nathalie is er ook, maar we hebben geen luidspreker. Oh okay. jee, dan, Dag, dan, doen het, dan doen we het gewoon om en om. Stellen we eerst een vraag aan jou en dan aan Nathalie. Oké. Okay. <laughs> Hoe gaat het met je? Ja, goed. Alleen een beetje brak, omdat we gisteren uh, eerst X-Factor hadden moeten doen tot laat. En s ochtends vroeg net Nickelode. Dus we zijn een beetje. Beetje brak. <laughs> ja. Maar je bent wel een bikkel, niet zoals onze collega Rudy, die uh, pas om, uh, om een uur of vier uit zijn bed komt rollen. Jij was er vanochtend alweer vroeg uit. Wij waren er alweer vroeg uit. <laughs> Oké. Okay. En wat hebben jullie bij Nickelodeon gedaan? We, hebben, ja, we mochten een beetje meedraaien in de uitzending. Allemaal uh, vragen, dingen doen. En toen werden we in een bak met water gegooid. En we mochten onze ding <laughs> <stringen> zingen. Oké. <Okay. laughs> geen, geen bak slijm, dat is toch Nickelodeon? Ja, maar wij mochten kiezen of we dat houden of water. We hebben maar voor water gekozen. Ah, ja, kun je een keer in een bak slijm zwemmen en dan ga je in een bak water zwemmen. Dat is toch niet ja, spannend? Het water was ijskoud, dus dat is wel spannend. <laughs> oh, Oké, okay. nou goed. ben je meteen wakker. Ja. Hey, zullen we even naar Nathalie gaan voor de volgende vraag? Oké. Okay. <laughs> Nathalie, goeiedag. Hallo. Hoi. Buurman en buurman hè? Waar was eerst jullie naam, toch? ja. En uh, jullie wonen dus naast elkaar en uh, daarom was het ook zo makkelijk dat uh, we jullie even snel konden interviewen, toch? Ja, klopt. Want ik, was, ik ben even uh, hier naar binnen komen lopen, snel. Ja. Ja, okay. Jij klinkt wel wat wakkerder. Ja, ja. Je... dat wil ik net zeggen. Ja, ja oké. Okay. Heb jij het minder laat gemaakt? Of, uh... Sorry, wat zei je? Heb jij het minder laat gemaakt? Nee, want ik was er gewoon bij. Want ik moest ook bij x zijn en, en uh, Nickelodeon doen. Maar ik heb net, ik heb eigenlijk ook een beetje heel de middag geslapen. Oh, oh kijk. Denk. Hey, kijk. Hoe, hoe was gisteren de Backstage Show? Uh, super spannend, want het was echt heel onverwacht, zeg maar, de uitslag. Ja, hè? Slecht, hè? Nou ja, als ik heel eerlijk ben, wij zijn voor Kelvin. No. Oh. Hey. Nou, wij <laughs> nou, ook. Ik, ik verlies het helemaal hier vanavond. <laughs> ja, ja. Het is en, niet anders. En is Donnie echt zo uh, knuffelig? Ja, Donnie is een knuffelbeer. <laughs> nou, dat is, uh, ja, dat is wel een hele aardige jongen. Hè? Zo komt hij in ieder geval over op televisie. Ja, hij is, uh, heel, hij is ook heel vriendelijk. Maar hij heeft soms wel een beetje moeite met Nederlands. Dus, uh, backstage praat hij ook wel een beetje Engels en zo. Ja. Maar hij is wel echt heel leuk. Jullie maken er daar wel een boel van, hè? Een beetje stiekem wel. Maar dat moet <laughs> ook wel een beetje, Ja, ik. toch? Dat hoort bij jullie. Ja, nou... En ik vind ook wel een beetje... Dat er wel een beetje... De drukte moet zijn bij de backstage, hoor. Anders is het ook zo saai. <laughs> ja, precies. En je moet concurreren met de, de TV-kantine, hè. Dus. Uh, ja, dat is waar. Dat is erg lastig. Hé, hey, zullen we even naar Eva gaan voor de volgende vraag? Ja, hier komt Eva. <laughs> Yo! Ja. Hallo. Hallo, Eva. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, jullie hebben een nieuwe single uit? Ja. Vertel. Ja, het heet Scream. Het heet Scream. En, dat is, en die is heel leuk. <laughs> nou, die heel ja, is heel leuk. Van, wie, uh, van wiens hand is die? Ja, van iemand uit Zweden. Van iemand uit Zweden? Oké. Okay. Ja, maar weten niet zo die heet. En twee mensen en zo. Maar oh, okay. Daar hebben we ook opgenomen. Dat was echt heel leuk. Dus jullie zijn ook nog even naar Zweden geweest om je single op te nemen? Ja, dat doen we. Dat deden we gewoon even. Gewoon, gewoon even. Gewoon ja. even. Ja. Ja. Ja, en gewoon een contract bij uh, Sony Music, hè? Ja. Hé, hey, mag ik vragen hoe oud je bent? Ik ben 17. 17, oké. Okay. En, en Nathalie? Ook. Ook 17, oké. Okay. Dan zijn jullie er al vroeg bij? Ja, hè. Is het een beetje te combineren met school? Ja, want. Ja. <laughs> ja, want. Vertel. Je kunt niet te veel vertellen, want je bent vaak van school weg eh, zogenaamd ziek. Ja, nee, dat valt wel mee. Ja, nee. ik, meestal uh, moeten we dingen in het weekend doen en zo. En dan. Soms missen we een paar uurtjes op vrijdag. Maar ik ben al klaar. Ik hoef mijn examens te doen en ben ik klaar. En Nathalie, die mag er wel. Oké, okay. ik hey, kom jullie een keer naar uh, Zandvoort toe Zo in de zomer Oké okay. Gewoon gezellig, uh, gaan we even een biertje drinken van tevoren En dan, doen we, dan hebben we jullie gewoon of even live in de uitzending of een wijntje is ook goed hè? Of een wijntje mag ook Ik lust geen wijntjes en ik lust ook geen biertjes maar. <laughs> nou, ja, we vinden vast wel iets wat je wel lekker vindt Ja dat is goed, dan doen we <laughs> een keer komen jullie hier gewoon de boel op stel te zetten Want dat mag ook wel eens gebeuren in Zandvoort Ja precies dat is goed. Zullen we nog even naar Nathalie gaan? Oké okay. <laughs> Hallo. Hey Nathalie. Daar ben je weer. Het is ja. wel een uh, ja, apart interviewer dit. Ja. <laughs> Goed, maar we vroegen dus uh, net ook al even Eva, als het straks mooi weer is, uh, of jullie een keer gezellig langskomen hier in de studio. Want jullie klinken wel erg gezellig. Oké, okay, ja dat doen we. Ik denk dat jullie de hele tent hier wel even op zijn kop kunnen zetten. Ja, dat doen we wel even. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nou, dit is dan afgesproken. Ik kijk even mijn collega's aan. Hebben jullie nog vragen? Ja. Nou, ik, ik heb wel een vraag. Hier gebeurde natuurlijk veel in zo'n backstage show. Zijn er nou echt van die, uh, van die dingetjes dat het publiek, dus wij, niet mogen weten? Maar dat jullie wel weten? Uh, wat wij wel weten... Nee, er gebeurt echt helemaal niks. Geen uh, liefdesrelatie of dat je ergens een, uh, een deur probeert open te doen en dat gaat zo moeilijk? Nee, nee, want iedereen die moet zeg maar beneden zitten, dus je zit met z'n alle... De hele tijd in die uh, redroom. Okay. Er zijn ook helemaal geen relaties, nee. Dat, dat is echt Jonne, niks, jonge. of zo, dit jaar. Dat, was bij, dat, uh, dat niet... was bij jullie wel anders, hè? Ja, dat was wel anders. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Oké. Okay. Hey, uh, okay. uh, wij hebben jullie uh, single dan natuurlijk, uh, Scream. Uh, kunnen jullie hem even samen op de whatever Stijl uh, aankondigen? Uh, Oké, okay. we gaan samen Scream aankondigen. Oh. Gezellig. Hier oh. komt Scream Whatever Hey, bedankt hè! Oh. Bedankt dames! Doeg! Doeg. Ja, nou, gaan... dat ging even helemaal mis. We nou, gaan... mis. We, hebben, we draaien hem via YouTube. Dat zeggen we gewoon eerlijk. Maar die kwaliteit is echt uh, dramatisch. Maar als je... Er staan nog wel meer. Dus ik denk dat het wel beter is. Want we moeten hem natuurlijk wel draaien, toch? Ja, dat vind Zeker ik wel. Weten. Als deze niet beter is, dan... Kijk, ja, is dat beter. is beter. Scream, whatever, hier op CRM Zandvoort.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 Hij wil niet wonen hier Zwaar ongelukkig Ja, zijn hart die ligt nog overzies Probeert iets op te bouwen Maar dat lukt hem zomaar niet Zit in een vicieuze cirkel Hij is bang dat hij zichzelf uit het dood verliest Hij was nog maratine Zijn moeder bracht hem mee Ze wilde brood verdienen Kon nergens anders heen Toen zij de kans kreeg Was het slechtste een kwestie Van koffers pakken opstappen Deur op slot daarbij B Alles gelaten Voor de weg naar geluk Aan het lot overgelaten Geen weg meer terug. Hij werd gedwongen om zich aan te passen Enige voorbeeld waren jongens in de buurt Die liepen aan te kakken Te grote geldgebrek gebrekkig zelfrespect Interesse om snel geld te maken Was al snel gewekt Een materialistische kwestie Het was puur een muur om zich heen Die de wereld zei van kijk ik ben maar niet money, My money maar ik wil alles Ik wil alles net als iedereen ze zeggen, geld maakt niet gelukkig, dat telt niet bij mij. Wat heb ik anders dan voorwaarden? Ik wil ook iets zijn, dus ik wil mannen, mannen, mannen, mannen. Zijn omgeving heeft zijn beeld gevormd Hij doet alles om in het plaatje te passen Hecht zoveel waarde aan die vreemde norm Hij verbergt de pijn Hij doet zich voor als een flamboyante keel die iedereen zou willen zijn Hij loopt met nieuwe patas in de wijk Want net zoals ze zeggen Op de ver je moet niet zitten aan mijn nikes En daarmee maak je indruk Op meisjes, je begrijpt wel Bitches die je ziet in van die video's In hun slipjes, alles wat ze willen Is een mattie met cash en huis als MTV Clips, dikke Vak onder zijn ass, moet laten zien dat je iets hebt Anders heb je niks Alles draait om money, leef als een materialist Maar deze wereld heeft hem zo gemaakt De media, MTV, DMF, rappers, ook al is het fucking fake Maar ja, dit alles is slechts een onderdeel van een veel groter probleem Daar kom je niet zomaar omheen Het draait It om the money Maar money draait er omheen Maar ik wil alles ik wil alles net als iedereen Ze zeggen geld maakt niet gelukkig, dat deelt niet bij mij Wat heb ik al voor waarde, ik wil ook iets zijn Dus ik wil mannen, mannen, mannen, mannen Money, money, money, money. money betekent bouwen, we willen aanzienig, geen vertrouwen we, hey. we gaan over lijken, de geniusen, mensen moeten lijden Nee, hey. Oorlogende wortels, maar van alles volgeschoten. Maar het draait maar om één ding. Het en draait om money, ik wil op geld. Reclame, en oude reclame, steeds te gebeld. Het draait om money, maar money draait er omheen. maar ik wil alles, ik wil alles net als iedereen.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 We zijn lekker bezig, De opposite. Dit is weer een nieuwe single. Samen met Kenny Dover, En het gaat om geld, money. Alles draait om money, hè? Money. Dat vind ik zo lekker, hè. Zo'n saxofoon. Lekker op de achtergrond. Ik hou ervan. <laughs> ho, ho, ho. Ik hou er zo van. <laughs> Goed. Jongens, <laughs> wat zijn jullie stil? <laughs> wat is het stil? Nou, we gaan naar het nieuws toe, hè. Dus <laughs> oh, uh, wat, okay. moeten we, wat moeten we nog vertellen? Nou, we kunnen toch een beetje enthousiast dadelijk Ik zometeen het NOS nieuws en daarna het tweede uur van... Entertainment, Entertainment for, for You. <laughs> God. Hey. Hey. En met Henry. Henry gaan we bellen. En de ene Vlieg. Nou. Vliegen de Vlieg. Alle 65-plussers. <laughs> we zijn toch oh, een dynamisch van. team, jongens? Ja, dat klopt, maar... Uh... Sure, jongen. Dat moet moeten we gewoon volhouden. We gaan gewoon door met lekkere muziek. Lekkere muziek. En dit is één van die lekkere nummers die ik nu even ga draaien. En volgende uur nog veel meer. Dit is Have a Nice Day Stereophonics. San Francisco Bay. House B. 39. Early p.m. Can't remember what time. Got the waiting cab, Stopped at the red light. I dressed for show